Bij een schietincident op het plein in Rotterdam is gisteravond een vrouw gewond geraakt. De politie meldt op X dat er twee mannen zijn aangehouden. Het is niet bekend wat de aanleiding was voor het schietincident. En ook bij een schietpartij in Hoorn is gisteravond iemand gewond geraakt. De politie heeft twee verdachten aangehouden en is nog op zoek naar een derde. In Hoorn was later op de avond ook een andere schietpartij waarbij ook een verdacht is opgepakt. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee incidenten.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 Please. De stem van Opa, de klank van toe. For are Zo mag Dat.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 zei Hé hey Jantje, weet jij wel wat je bent? Dat noemen wij juridisch jeugdddelikkend. Een schande voor je ouders, je toekomst naar de maan. Want als je al te groot bent, krijg je nooit een goede baan. Stik maar, zei Jantje, met die kaalkak. Maai is de hort op en pa zit in de bak. Wat die ervan zeggen, dat lap ik aan mijn schoen.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 keek stom verbaasd naar de reacties van de non de reacties van de non Lieve de liefde, zei Pieterman galant maar juffrouw Jansen die belde naar de krant ja die belde naar de krant maar daar dacht niet dat ze het maar verzon dus ging ze naar de kant.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 maar blijf uit maar plaats, wij hebben opgezien onze tekhals. Op, op zee, op zee, op zee, want wij zijn naast de wagen, We hebben het uit, maar, maar een, een je We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere check, we zijn, maar blijven maar plaats, wij kunnen we dan gezien onze tekhals. Zij, zei, opval, want zijn laten, en we en maar over het zeejusse bal, wat hij zo laat ontpraten. Nou, laat opzien, zou nu een gaatje zijn. zijn. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op zee, op zee, op zee, maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben een ongelooflijke kans. Op zee, op zee, op zee, want wij zijn haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd nee.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 Is Van de hoogte kreeg je te paard. Als de slager niet toevallig net zo lange stal te greep, had die nooit geen brood meer gebaard. Van de schrik gingen ze gewoon naar beneden. Eén toekomst op de Siam zei: geef me maar Amsterdam. Dat is mooier dan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 Ik vind het fijn dat u zich hier zo amuseert, want een vrolijk mens is nooit Haak er is in de zingers, gezellig met me mee, want ik ben Jaapie de portier, oh Ik ben Jaapie de portier. ik heb ze jou vol baantje hier. Ik zeg altijd keer op keer, dag mevrouw en dag meneer, hoe vindt u hier bij ons de steen? Een liefde en een glas wijn, kan het zo gezellig zijn Maak vanavond veel plezier, maar geef je hoedenjas maar hier Want ik ben Jaapie de portier Het orkestje speelt een vrolijk stuk muziek Want de stemming is weer manjevier Leven de pret, we zetten de en weer opzij, maar als u weg gaat, denk dan eventjes aan mij. Ik ben Javi de portier, ik heb z'n joogvol hier. Ik zeg altijd keer op keer, dag mevrouw en dag meneer, hoe vindt u hier bij ons de sfeer? Bij nee, een liefde wij, kan het zo. Hier. Maar geef uw hoed in uw jas maar hier, want ik ben jou niet de portier.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 de vrouw die krijgt haar eerste wee, op een zaaltje in 2G. Lijkt de baby op zijn vader, wordt het wel een keizersnede? Van een metertje op twee, Amsterdam, hola die hé. Hey. Big city. Big city. Big, big city. You so pretty.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 Want toch hij dacht ze heeft een vuiltje in haar oog. Maar toen ze na een tijdje zo diep was gezonken dat ze in de kerk nog naar de preekstoel zat al lonken. Toen kwam het ogenblik dat zij de laan uitvloog Ze kon niet laten. Ze lontte naar iedere man. Daar liep veel te veel in de gaten. En, oh, oh, oh, oh, oh daar kwam nare van die. Yeah. Ja. Ja. Zij werd een danseres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 Op het, dak, op het dak. Op het dak. Op het dak. En hij wil alleen maar op een Franse bak. De kat van Ome wil hem op reis geweest. Op reis geweest. Op reis geweest. De kat van Ome wil hem op reis geweest. Waar ging die aan naartoe? Hey! Hij is voor 7 maanden naar Parijs geweest.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 naar Purmerend, naar Purmerend, naar Purmerend. Lalalalalala. Lalalalalala. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. la